11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Den Haag hebben de ministers van het kabinet Rutte 1 voor het laatst vergaderd. Dat duurde nog geen uur. De schijnende minister van Financiën, de jager, zei vlak voor de vergadering... dat hij het stokje met een gerust hart overdraagt. Hij benadrukte dat het begrotingstekort volgend jaar voor het eerst in lange tijd onder de 3 procent komt. De jager voegde eraan toe dat er nog veel werk aan de winkel is voor het nieuwe kabinet. Maar hij wilde geen commentaar leveren op het regeerakkoord. Het Vijf Partijenakkoord vindt de jager een van de hoogtepunten... van de afgelopen periode. Het was toch wel heel uh, bijzonder om in twee dagen tijd... zo'n grote aanvullende begroting uh, in elkaar te moeten timmeren. De grootste besparingsoperatie in uh, de Nederlandse geschiedenis... en dan ook nog eens in zo'n hele korte tijd. Veel scheidende bewindslieden zeiden dat de laatste vergadering... een moment van weemoed is. Minister Spies zei dat het geen leuke dag is... en dat het anders is gelopen dan ze graag had gewild. Spies benadrukte dat ze nog geen jaar minister is geweest. Nou, moet ik even doorbladeren. Ja. De penningmeester van de christelijke onderwijsvereniging Iris in Kampen heeft bijna 3 miljoen euro verduisterd uit de kas van de vereniging. De fraude kwam aan het licht toen de penningmeester zijn taken overdroeg aan zijn opvolger. De onderwijsvereniging probeert via de rechter zoveel mogelijk van het gestolen geld terug te krijgen. Bij Vereniging Iris zijn 14 scholen aangesloten. Volgens het bestuur heeft de fraude geen gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.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 De radioprogramma's De Avondploeg van Slam FM, Effe Ekdom van 3FM en Het Foute Uur van Q Music zijn genomineerd voor de Gouden Radioring van 2012. Dat heeft de AVRO bekendgemaakt. De winnaar wordt bekendgemaakt op het radiogala van het jaar op 15 november. De AVO werkt dan ook de zilveren radiosterren uit aan de beste radioman en vrouw. En ook de Marconi Awards, de drie vakjuryprijzen van de Nederlandse radio. Vorige week werd bekend dat Felix Meurers de Marconi Oeuvre Award krijgt. Alle nominaties voor het radiogala zijn te vinden op de website van de AVRO. En het weer nog vanochtend, vooral aan de kust enkele buien. Vanmiddag en vanavond overal buien. Het waait stevig uit het zuidwesten en het wordt een graad of 10. En ook morgen is het herfst weer.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 de Gids.fm met Felix Meurders. Een feestelijk goedemorgen. Soms vallen er echt geen bruggen meer te slaan... en hebben kinderen zoveel last van hun ouders... dat ze uiteindelijk besluiten de familieband door te snijden. Maandag verschijnt het boek Breken met je ouders... vol verhalen van ervaringsdeskundigen over dit moeilijke proces. En over die breuk kom ik straks te praten. Een auto kop je bij een autodealer, bij een garage of van een oud vrouwtje, maar niet in een supermarkt, een schoenwinkel of een witgoedzaak. En toch is dat precies wat een elektronica-gigant gaat doen: auto's verkopen. Onze autospecialist geeft tekst en uitleg. En Superman keurt een rolluik. Is dat wel zo gemonteerd dat een inbreker er niet door kan? Nee, dus. Superman bindt de strijd aan met de rolluikenkoning. En wilt u onbeschermd even naar binnen kunnen kijken? Surf naar degids.fm Volgens het regierakkoord is het duidelijk. De minima gaan dan 0,2 op vooruit en de hoogste inkomens leveren eh, 16 procent in. Maar klopt dat beeld wel? Ook na het invoeren van de inkomensafhankelijke zorgpremie. De staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken voor de PvdA... Willem Vermeen, tegenwoordig hoogleraar Fiscaal Recht en Fiscale Economie. Wat een mond vol. Goedemorgen. Ja, vind ik zelf ook, ja. Goedemorgen. Allereerst bent u tevreden met dit akkoord. Ja, laat ik het zo zeggen, het is een, een, een akkoord met plussen en minnen. Uh, ik denk wel dat uh, de bezuinigingspijn redelijk verdeeld is. En dat beide partijen dan een kiezers kunnen gaan met juist ja, opgeheven hoofd. En dan de grote vraag. Als Rutte het heeft over die 2 tiende procent die de lagere inkomens erop vooruit gaan. en de zestiende die de hogere inkomens moeten inleveren. is er dan al rekening gehouden met eerdere bezuinigingen van Rutte 1 en van het Koendersakkoord? Nou, wat er is gebeurd, is het volgende: uh, alles gaat naar Centraal Planbureau. Alles wat er ligt. En dat gaat in het rekenmodel, dat hebben we vooral ook al gedaan, uh, ook bij berekeningen van, van belasting effecten. Nou, vervolgens komt er een gemiddelde uit. Moet je wel realiseren wat er gebeurt, het is, het is een gemiddelde. Yeah. Dus, en het probleem met een gemiddelde altijd is, uh, gemiddeld bestaan eigenlijk niet. Want we hebben straks te maken met verschillende situaties. Met alleenverdieners, met gezinnen, met kinderen, uh, met tweeverdieners. En al die inkomensplaatjes zijn nog niet gemaakt. En die kunnen ook niet worden gemaakt. Dus ik ben zeer verbaasd over al die berekeningen. Ik kan ze niet maken, die reden. Ik heb ook zitten te rekenen. Net. Nee, maar nu heeft u het voornamelijk over die, die in, in, in, inkomensafhankelijke zorgpremie waarschijnlijk. Maar maar ik de, die heb ik ook zitten te maken, want ik, ik, ik, ik, wou, ik wou wel weten of dat waar was. Nou, ja. Ik kan op basis van de gegevens die ik vind in de stukken van het regeerreport... en ook van zijn Rapplando is die berekening niet te maken. Alle kanten maken ze, televisieprogramma's ja, hebben ze gemaakt. Ja, ik kan ze niet maken, spijt me. Hoezo dan? En dat kan, dat kan ook niet, omdat er gegevens ontbreken. Op het moment dat je een inkomensbank in gaat invoeren... dan moet je bepaalde veronderstellingen... grijflengtes uh, bij de belastingen, tariefverlagingen, dat komen er allemaal aan. Dus... Per, uh, per gezin zal je straks maatwerk moeten leveren. En dan kun je pas zien wat de effecten zijn. Maar maar als die ik die gaat belastingverlageren van... die, die gaan een stappen. Die wordt uitgesmeerd over vier jaar ongeveer. Ja, het, en... gaat in, het gaat in 2014 gaat het in. Maar je kan met je kun je zaken doen. Je kan je jetjak je, je, je veranderen. Alles kun je nog, je kan alle kun je nog draaien. En dan kun je het beeld neerzetten, wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Ja, maar het staat wel in dus nou, het regeerakkoord. Op... Er staan een heleboel cijfers in het regeerakkoord. Ja, wel, dat weet ik wel. Maar op, op zelf gesproken is het, dit is niet ingeboekt als een bezuiniging. Dus het kabinet heeft alle mogelijkheden en alle ruimte om een mooi pakketje te maken... waarbij een maatschappelijk aanvaardbare koopwachteffecten... Maar u zijn. zegt, u snapt het kabinet ook niet. In hoeverre dan? Nee, nee ik snap het kabinet niet. Ik bedoel, dit laat je toch niet gebeuren? Ik bedoel, het is eigenlijk een valse start. Het is echt een, een fout in de communicatie. wel zouden onmiddellijk moeten zeggen, kijk eens aan, uh, die inkomenswarke premie, daar zijn we het over eens. En de uitwerking komt en dan zullen we zorgen voor een inkomensbeeld dat maatschappelijk aanvaardbaar is. Ah, dat beginnen ze en, nu een en, beetje en het, te, te zeggen, hè? Nee, en het beeld dat nu in de kranten staat, ja, daar, daar, dat zal het in ieder geval niet worden. Dat wordt het ook niet, dat weet ik nu al. Dat nee. zal het ook niet worden. Dat ja, wordt het ook niet. Nee, dat moeten ze eigenlijk beter zeggen, moet, meteen. Ja, dat moet, je, dat moet je nu al communiceren. Dit gaat niet gebeuren, klaar. Ze houden geen doen rekening doen. met de sociale media, hè, dat het zo snel gaat. Nee, nee, ze laten al. Oh, ja, ik, ik snap het ook niet. Want ze, ze, ze bedrijven een eigen startfeestje, op dit moment. Maar toch nog even, is er nou rekening gehouden bij die cijfers... met Rutte 1 en de maatregelen genomen daarin, en het Koolersakkoord... Als je kijkt naar de doorrekening, ik heb nog steeds zitten kijken. Uh, het is zo dat uh, in de doorrekening uh, zijn alle maatregelen, vanaf het basispad noemen we dat, ongewijzigd blijkt, uh, is het mee, is meegerekend. Ja, wanneer is, het is dat basispad beleid? ingevoerd dan? Nou, het basispad, het is een onderdeel van Koenders is meegenomen, zoals je weet. Het is zo dat een belangrijk deel, uh, door het deelakkoord, al in het, uh, in het nieuwe akkoord van uh, VVD, waar meegenomen is, Ze hebben een stukje geamandeerd en de rest is Koeners voor een belangrijk deel overgenomen. Dat zit daar gewoon in. Terwijl, terwijl het bij de VVD rommelt, is, is de sfeer bij de PvdA opvallend positief. Hè? Ondanks dat er meer moet worden betaald voor groene energie... ondanks het afschaffen van de basisbeurs, de WW die korter wordt... en het slagrecht dat wordt aangepakt... en het bedrag van 1 miljard dat wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking. Is die positieve sfeer is die terecht? Nou ja, de tv onderhandelaars hebben in ieder geval tekst en uitleg gegeven. Die zijn er middelijk het land in gegaan. Dat is knapper van Diederik Samson. Hij was het akkoord nog niet getekend of was er weer het land in. En dat, ja, dat, dat waarderen mensen. Hij legt ook gewoon de dingen uit. En hij heeft ook al gezegd, nou ja, bij de uitwerking zullen we kijken naar de effecten van de zorgpremie. Ja, bij de VVD zijn, prima, prima zijn, prima zijn ze het niet gewend natuurlijk, hè, om het land in te gaan. Zo, oh, 1, 2, 3. Het wordt ja, in Den Haag beslist en het ja. wordt in Den Haag besloten en het wordt in Den Haag uitgevoerd. Ja, laten we nog, laten, ja dat, is, dat is een probleem. Maar laten we nou, laten we nou eens kijken naar het wordt 16 miljard wordt rondgebogen. Ja, die onderrust zal wel vaker voorkomen. Wat dit kabinet moet doen. We moeten we mee beginnen. Elke dag uitleggen. Waarom doen we het? Wat betekent het? Wat zijn de koopkrachtbeelden cetera? Nu laat je dit gewoon een soort veenbrand door Nederland heen gaan. Nou, als je geen cijfers hebt, kan je niet uitleggen. En dan moet je dus zeggen. Nou, je, kan, je kan in ieder geval zeggen, je kan voor de televisie komen. als ik maar Rutte wil zeggen, kijk, ik heb dat beeld gezien. Direct zonder kunstis gemaakt worden, die toppen ook niet. En dat beeld, wat u ziet in de kranten, zal in ieder geval niet voor mijn rekening komen. Punt. Dat heb ik samen afgesproken met Dietrich Sandston. Klaar. Heb u halbe zelfs zag gezien? gister De ja. paam Witteman. Ja. En? Arme. Arme open. Toen dat zag. Ja, dat is toch vervelend? Ja, dat is echt vervelend. Hij kon niks zeggen. Nou ja, ik zou, als ik fractievoorzitter was, zou ik toch even de premier bellen. En roepen dat het anders moet. Maar dat betekent dat de VVD toch weer even stiekem moet gaan overleggen met de PvdA. Over hoe ze dit nou gaan publiceren. Nou, laten we realistisch zijn. Als die rekensommer die rekensom kloppen, de eerste plaats kloppen ze niet. Ze kunnen niet gemaakt worden. En dit, dit kan geen uitkomst zijn. Dat kan het geen elke politieke partij voor zijn rekening nemen. Niemand. Dat kan het kabinet niet doen. Dus bij je uitwerking uh, zul je dus zien... komt er een maatschappelijk aanvaardbaar resultaat uit. Dat weet ik nu al. Willem van Meent, voormalig staatssecretaris ja. Financiën... en minister van Sociale Zaken... en nog een heleboel andere functies ja. tegenwoordig. <lacht> Dankjewel. je wel. Het kinderpardon en het regeerakkoord heeft voor veel opluchting gezorgd. Minderjarige kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers... die voor hun achttiende verjaardag vijf jaar of langer in Nederland wonen... die komen voor een verblijfsvergunning en aanmerking. En dat geldt dan meteen ook voor alle andere gezinsleden. Maar wat moet je nou als je net buiten die groep valt, zoals Murat? Hij woont maar liefst dertien jaar in Nederland... en verkeert nog steeds in grote onzekerheid. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij hem op bezoek. Oké, okay, ja, we, okay, we okay, is moeten een beetje zachtjes praten, yeah. begrijp ik. Want yeah. uh, we staan hier op de overloop yeah. van het huis van Moerad. Yeah. In Haren, in, in Groningen, inderdaad. Die yeah. plaats waar het zo gezellig was de afgelopen tijd. Klopt, klopt wel. We weinig van gemerkt, geloof ik, Moerad. Gelukkig niet. En we moeten een beetje zachtjes praten, want hier liggen mensen te slapen, yeah. momenteel. Klopt. Mensen die bij de familie horen? Je, nee, dat zijn mensen die hier ook wonen door ons... Uh... Dat zo'n situatie zit. Nou, als je goed luistert, kun je het gesnurk horen. Ja, klopt. <laughs> ja, het is een, uh, een simpel huurhuis... gekregen via de stichting India, Vluchtelingenorganisatie. Ja, dat klopt. Uh, gemeubileerd, met wat eikenhouten meubelen. Ja, En dit is, kamer, dit is de kamer van Moerad, waar ook ja. zo'n eikenhouten meubel staat. Bureauotje, ja. bed. Heel simpel. En je kijkt <laughs> er op een slecht onderhouden achtertuin. Ja, die zijn er ook uh, ja, die zijn naartoe echt... gegaan, huh? Die, die zijn er ook in haren, uh, klopt. Hoe lang woon je hier nou? Sinds ongeveer uh, eind augustus, mm. ongeveer. Ja. Uh, yeah. En er zijn natuurlijk mensen die denken van... hé, hey, Moerad, die naam die komt mij bekend voor. Ja, dat is dat, mogelijk. Dat, dat kan kloppen, want uh, eerlijk gezegd kijk ik net al hoe Moerad uh, de trap op ging. Ja. Of hij dat heel soepel deed, ja zeker, dat deed hij heel soepel. Hij begon nog net geen flikvlak, want dat kan niet heel goed. Acrobatische flikvlakbewegingen. Hij kan over, tegen pilaren klimmen bijna. Ja. Halve finale, 100-kort ja, is... De training is nu een beetje voorbij, geloof ik. He? Ja. Het is, uh, door de omstandigheden. Is, ja, er is veel veranderd in de tijd. Vertel eventjes, kinderpardon nu. Ja. Je mm. valt buiten de boot. Ja, zo, uh, uh, zo te zien aan de criteria die voorlopig zijn. Het is volgens mij nog niet echt helemaal officieel en af, maar... Ja, puur omdat ik ouder ben dan 21, daar val ik niet onder. Terwijl, Terwijl je wel geworteld bent, ja, om dat woord eventjes te gebruiken. Als ik mijn negende eigenlijk in Nederland ben. 13 jaar woon je dus al in Nederland, toch ja. en ben naar school gegaan en heb opleiding uh, gedaan en, en van alles. En zoveel mogelijk meegedaan met de maatschappij. En het, het, het is, het, o, ik heb gewoon hier... Ja, zo dan gewoond en puur omdat ik uh, ouder dan 21 ben, dan val ik daar niet onder. Dat lijkt me gewoon heel erg oneerlijk. Dat moet ook een machteloos gevoel veroorzaken, een gevoel van onzekerheid. Ja, tuurlijk. Je kan er helemaal niks aan doen. Je hebt helemaal geen uh, greep op je toekomst. Je hebt, de meeste mensen hebben verantwoordelijkheid en uh, een beetje richting over hun toekomst. En ik heb daar niet echt veel de macht over. nee. Want wat doe je nou de hele dag eigenlijk? Ja, de helft van de week ben ik een beetje bezig met sporten... en alles een beetje, vrijwilligerswerk en zo. En de andere helft zo'n beetje zelf ontwikkelen... met mijn interesses, inspiratie hm. ook doen. En, uh... en voor de rest de procedures? Ja, dat, dat, is, dat, is, uh, dat is constant uh, in je hoofd, zeg maar. Daar denk je de hele tijd over. Je maakt daar zorgen over. Ook al probeer je om dat niet te doen, maar het is er altijd het besef dat je in zo'n zo ja, slechte situatie... Dat er gezegd kan worden van, nou, Murad... Yeah. en je ouders, want je ouders die wonen hier ook. Yeah. Uh, jullie moeten terug naar Azerbeidzjan yeah. Terwijl dat niet kan, dat heb je al eerder geprobeerd. Yeah. Je zit hier dus nog steeds. Yeah. Uh, je bent niet de enige. Volgens Defense for Children is niet bekend hoeveel... Ja, uh, yeah. het is nog niet echt be bekend hoeveel... Lotgenoten er nog meer zijn, maar yeah. je bent niet de enige die buiten de boot valt. Die vergeten is, volgens, volgens mij niet. Volgens mij ben ik niet de enige, nee. Er zijn meerdere. In ieder geval, ik vind het een beetje uh, onredelijk. Het, ik, vind het, ik vind het niet echt... Uh, dat lijkt me en, gewoon gekmakend. Ja. Dat, dat is niet mijn schuld dat ik 21, uh, 22 jaar oud ben. Nee. Ik moest eigenlijk dan, als je het zo bekijkt... eigenlijk al veel eerder even ja. een pardon krijgen. Uh, ja. Dat... Uh, Puur omdat de regeling wat later komt, val ik er niet onder. Ja. Ik kijk even hier op de deur, valt me opeens even hier eens op, al die ja. teksten. Dat zijn mensen die... Eindelijk weg hier. Wat staat hier? Dat zijn bewoners... Je bent met verleden en met toekomst heden. Ja, ja dat, zijn van, dat zijn van de mensen die hier voor hebben gewoond. Dat Ook asielzoekers. Ik ja, ja. geen idee wie dat was, maar vorige bewoners van dit huis. Zo zie je dat dit huis ook een verleden heeft. Ja, alles heeft een verleden en toekomst. <laughs> zeg, heel veel sterkte in de komende tijd. Dankjewel. Eens kijken wat de toekomst gaat brengen. Ja, je zit in ja. procedure. Ja, maar misschien ja. dat uh, ja, het nieuwe kabinet. Hopelijk, hopelijk dat ze een beetje... Ja, iets, iets redelijker zijn. Een beetje aardig zijn dan voor, ook voor iedereen. <laughs> hopelijk dat, ze, dat ik dit keer ook een beetje geluk heb. Succes. Dankjewel. Dankjewel. Robert Jan Boy. In gesprek met uh, het talent van Holland. K. Talent, Moerat. Die net niet in aanmerking komt voor het zogeheten kinderpardon. Hij verblijft al vanaf zijn negende in Nederland. Woont hier al 13 jaar, heeft zich aangepast. Heeft alles gedaan uh, wat uh, verplicht en uh, ook van hem verlangd werd. En valt waarschijnlijk niet onder dat kinderpardon. Toto, 30 jaar oud, Rosanna. is geschreven door de toetsenist David Page van Toto. En het stond uh, symbool voor een heleboel vrouwen die hij kende. Maar hij heeft er eentje uitgepikt en die heeft hij de naam Rosanna toebedeeld. We moeten wat verzinnen om de ouders te ontlopen. Want alle stomme regels zijn een regelrechte straf. Kom op, gaan we gaan ze vangen. En wel, ja, nog meer muziek in een fragment namelijk uit het liedje... Ouders te koop van kinderen voor kinderen. En daarin wordt bezongen dat vaders en moeders soms zo vervelend zijn... dat ze beter kunnen worden weggegaan, weggedaan. Dat is natuurlijk alles bij elkaar een grap, maar voor sommige kinderen is het werkelijkheid. Ze hebben zoveel last van hun ouders dat ze besluiten de familieband door te snijden. Maandag verschijnt het boek Breken met je ouders... vol verhalen van ervaringsdeskundigen over dit moeilijke proces. En een van die verhalen is van Barbara van der Laan. Ze is vanochtend mijn gast, samen met familiepsycholoog Dave Nix. Goedemorgen, Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Mevrouw van der Laan, u heeft het contact verbroken met uw vader op uw 46e. Ja, klopt. Waarom? Ja. Nou, er waren vooraf al en in mijn jeugd ook wel dat er een heleboel dingen zijn gebeurd. Alleen toen kwam eigenlijk mijn, de, met mijn moeder eigenlijk, uh, het probleem. Die ging geestelijk achteruit en begon de, de demonteren. En uh, mijn vader die liet het eigenlijk afweten. En uh, in het begin ging ze weglopen. En daar heb ik pinkgehaakt. En daar heb ik toen... Uh, weglopen uit huis. En uw vader uit deed Uit huis niks. deed helemaal niks. Ik ben ermee naar de huisarts gegaan. Ik heb actie ondernomen. En daar heeft hij via een specialist te horen gekregen dat hij thuis moest blijven. Om en voor mijn moeder te moeder zorgen. Te ja En er mo moest zorg komen. En daar was ik inmiddels allemaal bezig. En uh, hij ging weer, weer een liter aan de lot over. En toen is ze weer weggelopen... En toen, eigenlijk in hele heftige mate. Ze had een briefje achtergelaten. Van er zijn rustplekjes genoeg op tafel. Dat had ze het briefje had ze neergelegd. En we hebben de politie in moeten schakelen. En uh, dit gebeuren. Wat mijn vader toen, dat heeft bij mij er zo ingehakt, Want het had helemaal niet hoeven nee. gebeuren. Je moeder is thuisgebleven? Uh, nee, mijn moeder hebben ze later, later in de middag in verwarde toestand gevonden. En die is de andere dag als crisisopvang opgenomen. Maar u zei, er gebeurde ook van alles voor die tijd? In de ja, jeugd, in mijn maar... jeugd ook wel. Ja, wat gebeurde er dan? De, de allemaal wat kleinigheden eigenlijk. Met mijn vriendjes of zo, dus die stuurden die gewoon weg. Maar dat mocht niet. En later, mijn man, die accepteerde hij niet. Mijn kinderen, die voldeden niet al zijn eisen. Alleen mijn jongste. Dus dat waren allemaal van die uh, nare dingen. Hebt u zich in de jeugd kort gedaan gevoeld voor je ja, vader? Ja, ja? Ja, ja. Hij vond het ook niet belangrijk wat ik dacht en wat ik deed. Weet u dat zeker? Ja, dat weet ik helemaal zeker. Waar bleek dat uit? uit? Nou, ook weer uit kleine dingen. Hij was wel blij met me omdat ik een meisje was. Ik kom uit een gezin van vier kinderen. En ik ben de jongste en de enigste dochter. Dus dat vond hij leuk. Maar ik denk ook dat ik daardoor dat ik enigste meisje was... dat ik ook een andere behandeling kreeg. Want hij vond het niet belangrijk dat ik ging ouderrijden of wat dan ook. Ik ben het gewoon gaan doen. Ik heb ja. hem ook gewoon niet gevraagd. Je bent sociaal en emotioneel verwaarloosd door uw vader? Ja, klopt. Is dat, uh, ja. Zoals dat, het... dat hebben ze ook eigenlijk later, toen ik eigenlijk helemaal vastliep... hebben ze dat ook tegen me gezegd. Want u heeft hulp gezocht? Ja, ik heb hulp gezocht. Ja, ik kon het niet meer alleen. En dat was voor het moment dat u met uw vader brak of daarna? Uh, al voor die tijd. Ik had al voordat ik brak met mijn vader, had ik al contact. En hebben ze toen geadviseerd om het met uw vader te breken? We hebben het wel erover gehad, maar eigenlijk wou ik het toen niet. Net dat ik daar nog niet aan toe was. Wanneer heeft u het gedaan dan? Uh, toen met mijn moeder. Dat ja, was, dat wanneer was heeft u het hem daadwerkelijk gezegd? Uh, na die tijd dat mijn moeder in het verpleeghuis zat... die is als crisisvang opgenomen. En ik heb toen nog twee weken gewacht. Ik ben niet meer bij hem thuis geweest en heb ik hem daar op gewacht. En toen zou hij zelf beginnen van me allemaal verwijten... aan het hoofd te slingeren van jongens, je komt niet meer thuis. En toen heb ik gezegd, ik hoef je eerst voorlopig niet meer te zien. En toen begon hij zo raar heen en weer te haken... dat het hem helemaal niks deed, helemaal niks. En toen dacht ik van, is dit nou mijn vader? Nee. dat was mij allemaal... Uh, en toen heb ik eigenlijk helemaal niet meer... tot dat het hij uh, slecht was. En toen kreeg ik weer contact. Of contact, kan ik niet zeggen. Ik werd opgebeld. Als ik mijn vader nog wou spreken, dan moest ik dan maar komen. Waar? In het ziekenhuis. En ik, nou, toen kreeg ik ook een hele waslijst mee waar ik me moest aan moest houden. Mijn man mocht niet mee. Ik moest me eigenlijk gedragen als kleine meisje van vroeger. Dat werd er ook, nou, dat viel bij mij helemaal verkeerd. Dus toen had ik eerst zoiets van, zal ik wel gaan? Maar ja, dan denk je erover na. Dan denk je, ja, wat zal hij mij later nog weer hebben willen zeggen? Ja. Dan blijf je met die gedachten zitten. Die was hoopvol nog. Ja, dus ik ben eigenlijk dan een hoopvol daar naartoe gegaan. Ik denk, wie weet, hij is op het einde van zijn leven. Wie weet, zegt hij nog wat? Van jongens van, alleen maar, het had anders gemoeten of wat dan ook. Het en? is niet helemaal, maar helemaal niks. niks gezegd. Hij heeft me alleen kwaad aangekeken, net dat ik de boeman was. En we hebben het over wat onnullige dingen gehad. En dat was het. Bent u nog naar de begrafenis geweest? Nee, ik ben er niet heen geweest. Waarom niet? Omdat ik daar wel klaar mee was. Maar ik moest hem wel zien... Ik heb mijn vader wel nog uh, in de kist gezien. Ik moest dat afsluiten. Ik moest weten dat hij er is zat. En dat was voor mij het einde. Dat is goed. Dave Nix, zoals gezegd, u bent uh, familiepsycholoog. Klopt. Hoeveel verhalen zoals dat van Barbara hoort u in de praktijk? Nou, ik moet zeggen, ik heb ook uh, um, uh, in het boek gelezen, gekeken. En ik zou bijna zeggen, bijna uit elk verhaal herken ik wel iets... van mensen die ook uh, bij mij langs zijn geweest. Het thema is heel... Ja, ik zou bijna zeggen, het komt bijna iedere keer wel links of rechts om... als het gaat over ouders, dat, uh, dat zit diep. En in het boek staat dan ook dat het door hulpverleners te krampachtig wordt geprobeerd... om de relatie tussen kind en ouders te redden... en dat breken soms de enige oplossing is. Raad ja. u dat aan dan? Nou, niet per definitie wel of niet. Dus Kijk, wat, wat voor mij in ieder geval de kunst is... om er niet per definitie daar zelf een mening over te hebben. Om dat oordeel en dat veroordeel thuis te laten is hulpverlener. Maar om vooral te kijken naar van wat, wat heeft de persoon in kwestie op dit moment nodig. En breken is voor mij ook niet iets. Uh, uh, uh, het is voor mij geen vies woord. Uh, het is ook geen makkelijk woord. En het is voor mij ook niet iets wat definitief is. Soms kan een, een afstand helpen om, om weer te stabiliseren, tot rust te komen. En dan op een andere manier naar een situatie te kunnen. Maar krijgen. probeert hij wel in eerste instantie om mensen weer bij elkaar te brengen. Dat is niet het doel. Nee, het doel is niet het bij elkaar brengen of het bij elkaar houden. Het doel is voor mij veel meer om te kijken van wat, wat speelt hier nu daadwerkelijk. Wat er nodig is, zodat de persoon weer verder kan met zijn of haar leven. Dat is zoals ik er naar kijk. En wat zijn de redenen om te berekenen? Redenen. Uh, nou, redenen uh, zijn, zijn zeg maar de, als ik het zo mag zeggen, de voor de hand liggende dingen. De, wat vaak dan wel genoemd wordt als als uh, uh, misbruik, uh, mishandeling, uh, zeg maar, dat soort zaken. Yeah. Uh, en en uh, het sociaal-emotionele, wat je zelf net al heel mooi noemde... Uh, uh, dat, dat, dat komt minimaal zo vaak voor. Uh, kinderen die niet gezien worden, kinderen die niet erkend worden... kinderen die klein gehouden worden, kinderen die uh, moeten zorgen voor ouders. Uh, nou, en ik zou nog zo'n tijdje door kunnen gaan. Dat zijn vaak wel de redenen dat er dynamiek ontstaat in een familiesysteem. Die uiteindelijk zodanig niet te werken dat mensen op een gegeven moment niet meer zien van en hoe moet ik hier nu mee omgaan. Het gaat ten koste van mijn leven en weer ook van een gezin en, en een familie wat, wat, wat kinderen die volwassen zijn worden zelf weer starten. Ja. Want dat, zo groot is de impact wel. Mevrouw van der Laan, heeft u geprobeerd om in de geest van uw vader te kruipen, om in de psyche te duiken, om te kijken wat er mogelijk achter zou zitten? Ja, ik ben op zoek gegaan naar antwoorden. En er uh, zijn me wel dingen duidelijk, maar ook een heleboel dingen onduidelijk nog. Van waarom heb ik nou zo'n vader? Hoe ja. is hij geworden? Wat voor jeugd heeft hij gehad? Want hij ze nou ja, zij waren ook van die generatie, die vertelden natuurlijk niet zo gekke veel. Nee. En wij woonden ook niet bij de familie. Dus het was voor mij ook weer gissen van hoe en wat. Ik ben wel bij oom en tante al bezoek geweest. Om te vragen, wat, wat voor soort gezin? En wat waren mijn hoe waren mijn grootouders? Want daar had ik ook geen beeld van. Nee. Maar er zijn nog voor mij, voor mijn vader is mij nog wel een boel dingen onduidelijk. Waarom en, mijn vader zo is geworden. Toen u hulp kreeg, ja. is er toen inderdaad meteen gepoogd om u weer in contact te laten komen met uw vader? Om die band te herstellen? Beter te maken dan die nee, al was? Nee, nee, nee. Nee, nee, want ik, dat hield ik zelf wel tegen. Want met mijn vader was er al niet te praten. Uh, had ik, dat had ik zelf al, toen we nog niet eens gebroken hadden, had ik dat gevoel al. Meneer en toen Meneer, dat gebeurde, ja, toen was het anders. Is dit een taboe? Dit onderwerp? Ja. Waarom? Absoluut. Uh, nou ja, waarom? Ik denk simpelweg: kijk maar naar jezelf. Stel dat je zou breken met je ouders. Uh, en je zou dat uh, moeten mogen gaan vertellen aan je omgeving. Mensen hebben daar meteen allerlei oordelen over. en, en dat is iets, dat doe je niet. Als je Hè? misbruik Uitspraken... bent, dan is het natuurlijk. Logisch. Dan, kan je dan, zeggen. Er zijn, he, dan zeggen mensen, ja, maar als dat het geval is. Um, en, ik, en ik denk dat dat, dat dat waarschijnlijk waar is. Dat als dat het geval is, dan zou dat wel eens een hele logische stap kunnen ja. zijn. En dat al die andere onderliggende redenen minimaal zo valide kunnen zijn, om te overwegen van wat is er nu voor mij nodig? En oh. uh, het taboe om te breken. Kijk, ik denk dat ook niet onderschat moet worden. Kijk, je hebt het hier uh, over letterlijk breken. Um, uh, dat is uit contact uit verbinding gaan. Hoeveel kinderen er zijn, uh, die inmiddels ook volwassen zijn... die misschien niet letterlijk het contact hebben verbroken op een officiële manier... maar die uh, uh, eigenlijk ook al lang het contact hebben verbroken... en nog één of twee keer per jaar voor de formaliteit ergens naartoe gaan. En nou, dus het verhaal is, is, gaat nog veel verder. Ja. Mevrouw van der Laan, u heeft het uh, verhaal verteld in het boek... Ja. nu bij mij aan tafel aan anderen... En wat wilt u ermee bereiken? Nou, ik wou uiteindelijk meer, dit wat u ook zegt, het taboe. Dat dat erop heerst. Dat het voor mensen duidelijk wordt van wat het voor diegene is die dat doet... wat er werkelijk achter zit. Want dat is nogal wat. En dat wordt nog wel eens onderschat. kan ik me voorstellen. Ja. Barbara van der Laan en psycholoog Dave Nix over het boek Breken met je ouders. Een auto uit de schappen en de webwereld van Petra Grijzen. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het nieuwe regeerakkoord brengt het recht op een eerlijk proces in gevaar. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten is het vooral een slecht plan om mensen die zijn veroordeeld tot een celstraf van twee jaar of meer meteen vast te zetten. Ook al loopt er hoger beroep. In hoger beroep kunnen mensen worden vrijgesproken. Dan hebben ze tot die tijd wel onschuldig vastgezeten, zegt de Orde.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 En de politie heeft gisteren een man aangehouden voor de dood van de 26-jarige kickbokser... die vorige week zwaargewond werd aangetroffen. Het slachtoffer lag vrijdagavond op de oprit van de A7 bij Weide Wormer. Hij bleek te zijn neergestoken en hij overleed even later in het ziekenhuis. De politie kwam de verdachte, een man uit Purmerend, al snel op het spoor. Gisteren meldde hij zich op het politiebureau. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, we verkeersinformatie met een korte file op de A2 vanuit België naar Maastricht tussen Gronsveld en Maastricht, 2 kilometer. Dit is de Gids.fm met Felix Burders. Een rolluiker laten plaatsen omdat je bang bent voor diefstal en dan blijkt er eentje gewoon niet inbraakproef. En als dan de rolluiker koning niet bereid is het probleem op te lossen... dan komt Superman in het geweer zometeen. Na Night Fever van de Bee Gees. Jeffrey op onze redactie is helemaal gek van de Bee Gees. Die heeft alle boeken, alle platen, alle geschriften, artikelen, foto's. Alles wat je je maar kan voorstellen van de Bee Gees. En ik weet zeker dat hij nu op de tafel heeft gedanst bij dit Night Fever. Vara, Radio 1, e, gids.fm. Superman. Mevrouw Weijermars is bang voor inbrekers en liet daarom dure rolluiken installeren. Maar het rolluik was niet goed gemonteerd en daardoor niet inbraakproof. De rolluikerkoning wil het me niet oplossen... en daarom mailde mevrouw Weijermars Superman. En ik lees de laatste zin uit die mail even voor. Als laatste redmiddel vraag ik u om uw bemoeienis. Ik hoop er zo ontzettend op. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Almere bij mevrouw Weijermars. U heeft ons een mail gestuurd over uw avonturen... en eigenlijk ook een beetje over uw klachten over de rolluiken. Wat is er gebeurd? Uh, de mensen die, uh, zijn hier uh, langsgekomen en uh, ik dacht dat ze voortreffelijk werk uh, verrichten. Terwijl ze bezig waren, zijn er twee andere mensen van het bedrijf gekomen. En uh, ze stonden te praten. Toen heb ik gevraagd van, God, is er wat? En uh, nee, nee, nee, mevrouw, nee hoor, niks aan de hand. Dus ik ga er niet bij staan. En pas de volgende morgen was het uh, dat ik uh, zag dat de aansluiting van de Luiken totaal niet uh, het geval was... En u denkt dat die mensen daar met elkaar over gesproken hebben van... Hey, het sluit niet goed aan, het is niet goed, maar dat ze het hebben laten zitten? Ja. Oh, ja. Uh, vanmorgen kwam ik zelfs nog uh, daarnaast tot ontdekking... dat uh, wilde ik de bijkeukendeur bij uh, uitgaan... dat ik stoten tegen een band van, de, uh, van het rolluik. Dus het rolluik kan niet voldoende omhoog om de keukendeur op een normale manier open te doen? Ja. Oh, man, ik ben hier door u binnengelaten. Ik heb even rondgekeken. U heeft een klein fort van uw huis gemaakt. Bent u uh, een bange, oudere vrouw? Er zijn een paar uh, inbraken in de buurt geweest. En uh, ik was door stom toeval was ik aan tafel bezig, s'nachts. En ik hoorde gerommel aan de voordeur. En uh, toen heb ik dus ook sloten veranderd. En uh, hier aan de overkant... Uh, daar hebben ze ook ingebroken. Dus u bent gewoon dus uh... bang dat er wordt ingebroken. En daarom heeft u uw huis behoorlijk beveiligd. Onder ja. andere met ja. rolluiken. exact. Ja. Oh, ah, ah, ah. En toen werden die rolluiken aangebracht. En nu ziet mm -hmm. u dat er nog steeds ruimte is. Dat ze niet mooi aansluiten. Dat je bijvoorbeeld uh, een geliefd instrument bij de inbrekers, de koevoet, er zo tussen kan zetten. En dan ben je zo bij u binnen. Ja. Daar ja, bent u bang voor. Ja, dat is het uh, precies. Ik Want kan het niet alleen? beter omschrijven. Ja. Geen hond, geen man. Geen mannetjeshond. Nee, ook niet. Ik ga even het sjouren oh, af. Okay. Waarschijnlijk ook ja. geen geweer. Nee, dat heb ik allemaal niet. Ook niet. Je zit te lachen. Oh, Java. Nou, bent u niet tevreden? Er uh, uh, kan je een hele discussie aangaan in hoeverre u gelijk heeft. Gaat u dan ook alles betalen aan het bedrijf? Want hoe goed duur was het überhaupt? Het was 3000 euro totaal. Ik ben zo dom geweest om, uh, uh, nadat ik de elektrische knoppen had uh, bekeken, om uh, meteen aan de minuut te betalen voordat ze vertrokken. Hebt Want ik heb alles betaald. En dan ga je bellen met zo'n bedrijf. Hè. Wat zeggen ze dan? Eh. Uh, op een hele prettige manier word ik te woord gestaan... door de directeur hemzelf, uh, en dat is de heer Koning. Maar het punt is dat uh, al belooft hij, en dat heeft hij diverse keren gedaan... om mij de volgende morgen uh, duidelijkheid te verschaffen... en de afspraak uh, aan te kondigen. En dat gebeurt nooit. Heeft u mijn brief geschreven? Mijn uh, dochter heeft uh, twee brieven geschreven... En uh, die heeft hem uh, aangegeven dat hij uh, uh, direct dat moest... Uh, uh, herstellen. Herstellen, dank u wel. Graag gedaan. Hij, uh, hij reageert helemaal uh, niets. Heeft hij die brief wel ontvangen? De uh, eerste keer was het een uh, gewone uh, brief. En de tweede keer was het een uh, uh, aangetekende brief. Maar... Uh, uh, je kunt uh, per uh, uh, computer kun je zien hoe het traject verloopt en of hij uh, de brief heeft uh, ontvangen. En de brief ligt opgeslagen op het postkantoor. Hij heeft uh, aangetekend, heeft die nooit uh, afgehaald. Maar hij heeft, heeft dus uh, gewoon ongetwijfeld andere brieven gehad. Bij Hans, momenteel kan ik de telefoon niet opnemen. Spreek uw naam en telefoonnummer in, zodat ik u terug kan bellen. Goedjes, doei doei. Wat vindt u van die mensen? Ja, u vindt ze allemaal verschrikkelijk aardig, maar behalve dat ze heel erg aardig zijn. Nou, ik voel me belazerd. Ja. Ja. Dan denk ik van, god, ben ik zo oud geworden... en dan heb ik nog niet genoeg mensenkennis om, dat, uh, om daar de vinger achter te krijgen. En de laatste man die u vertrouwt, dat is Superman. Dat is zeker waar. We hebben het wel leuk, hè? <laughs> Jawel. Nou, dan gaan we nee, afsluiten. Nee, maar ik vind het uh, heel fijn. Ik voel me gesteund. Omdat ik gewoon nul op het rekest krijg. Iedere keer weer. En dan denk ik van, oh, hoe, hoe moet ik het oplossen? Want ik heb geen, uh, geen mogelijkheden verder meer. Ik ga voor u aan het werk. En dan ben ik u heel dankbaar voor. Oh, Superman. En Superman heeft nogmaals een keer gebeld met het rolluikenbedrijf. En de directeur Hans Koning heeft er onmiddellijk werk van gemaakt. Hij bood zijn excuses aan, ging meteen langs. En de zaak is nu opgelost, naar volle tevredenheid van mevrouw Weijermars. Inbraakproof dus. Luisteraars van die andere nationale nieuwszender BNR kennen haar stemgeluid. En ook voor kijkers van. In en TNL en het laatste RTL 4 premiersdebat vanuit Carré is zij een bekend gezicht. In Tijdgeest praat Simone Wijmans met de presentatrice over haar online leven. Tijdgeest, de webwereld van Petra Grijze. 3000 volgers en. Bijna de hele dag online. Nou was jij een van de presentatoren van het grote verkiezingsdebat in Carré. En tijdens die uitzending ontplofte Twitter bijna vanwege het rode jurkje dat jij droeg. En ook vanwege de strenge manier waarop jij de politici interviewde. Heb je dat later zelfs nog teruggekeken? Ik heb een deel teruggekeken. Ik, heb, uh, ik was zo gefocust op dat ene moment... dat ik helemaal niet heb stilgestaan bij wat er daarna allemaal kan gebeuren. En hoe Twitter ook uh, tegen je kan werken. Want er, kwam echt, uh, er ging echt een riool open, werkelijk waar. Ik dacht, nou, ik ga naar de light versie kijken, hoop ik. Want waar vind je dan de light versie? Nou, naar de, de, de tweets die dan aan jou zijn gestuurd. Dus waar jouw Twitter-accountnaam ook in staat. Maar dat vond ik ook al... Uh, Pittig. Wat was het ergste wat je gelezen <laughs> hebt? Pff, oh jee. Nou, weet je, wat, wat ik zo apart vond, is dat het zoveel was. En ook zoveel uh, bagger wat aan jou wordt gestuurd. En ik dacht van, mensen willen dus heel graag weten dat ik dat weet. Ja, seksistische dingen en uh, van, uh, nou, uh, we hebben er weer een werkloze bij. En dat is, ja, weet je, waarom <laughs> moet ik dat zelf ook meemaken? Maar goed, dat heb ik op een gegeven moment ook. Je moet het van je afzetten. Het, het is wel een soort van giftige magneet. Het is heel persoonlijk. En het was zoveel dat ik dacht, wow, ik moet even, ik ga even schuilen. En hou je nou goed bij wie uh, jou allemaal volgen op Twitter? Ja, dat hou ik ook wel bij. Ik ga toch wel even kijken: van uh, wie volgt me nu. Uh, maar ik ga dan ook kijken van af en toe ga ik kijken van mensen die ik zelf volg. Wie volgen zij nou allemaal? En dan kom je ook weer op interessante uh, andere mensen die je kunt volgen. Waardoor je af en toe gewoon in een wereld terechtkomt, waar je anders helemaal niet terecht komt. ik ben wel eens nou, via een, iemand die uh, Peter Stine volgt, Arabisten ben ik terechtgekomen in een, in een Egyptische demonstratie in Cairo... van allemaal vrouwen. Ik, ik liep bij wijze van spreken mee... terwijl ik gewoon achter mijn bureau hier bij BNR op de Wieboudstraat uh, ja, een beetje achter mijn computer zat. Dat vind ik wel echt fantastisch van Twitter. En wie volg je nog meer? Wat zijn er echt jouw belangrijkste Twitteraars? Evgoria, journalist in Brussel... Uh, die heel snel op de hoogte is van van alles en nog. Want ik volg ook allemaal andere journalisten in Brussel. Martin Visser van het FD is ook ontzettend snel. En kan ook meteen duiden, kan er ook meteen een uh, uh, betekenis aan uh, geven. Buitenlandse kranten, dus bijvoorbeeld een Griekse krant. Terimini. En de Griekse journalisten, Griekse bloggers, dus bijvoorbeeld Eftimia Eftimiu... dat is een Griekse journalist van een, een financieel journalist... dus die zijn vaak natuurlijk ook heel snel op de hoogte. Maar niet alleen zijn ze snel op de hoogte, ze hebben ook net andere verhalen... dan de mainstream verhalen die je vaak krijgt uit Griekenland. En uh, als het niet gaat over Twitter, wat doe je online nog meer qua website? Uh, ik kijk naar uh, verschillende websites. Bijvoorbeeld met BNR gaan we met een uh, kleine ploeg gaan we naar uh, New York voor de verkiezingen. Dus ik kijk nu naar veel Amerikaanse websites. Politico, de Huffington Post. Um, wat ook trouwens een goede site is. Goede onderzoeksjournalistiek van Mother Jones. Kan ik zeker iedereen aanraden. Ik kijk ook naar Fox News. Ook een beetje de andere kant bekijken. De American Conservative. Nou ja, van alles. Ben je een YouTube-kijker? Ik kijk er niet zo vaak op, maar ik heb wel een paar leuke dingen gezien... de afgelopen tijd, ook in verband met die Amerikaanse verkiezingen. Een sketch van Saturday Night Live kan ik ook zeker iedereen aanraden. Ga dat kijken van het allereerste debat tussen Obama en Romney... waar Obama niet echt wakker bleef. En die is echt heel erg grappig. Mr. President, governor Romney has just said that he killed Osama Bin Laden. Would you care to respond? Uh, no, you two, go ahead. En um, muziek online? Ik heb laatst uh, via Shazam, Shazam is een app, kun je gewoon aanklikken, hou je het in de lucht, als er muziek is, dan herkent hij meteen welk nummer het is. En uh, wat ik laatst heb gedownload, dat is Every Sunshine. En welk nummer? I got Sunshine. Sunshine met I've Got Sunshine. I Got Sunshine. en Normaal gesproken zit ze achter de toetsen, Avery. Maar ze kan ook voortreffelijk zingen. En het blijkt wel, ze is vroeger bij zo'n uh, zo koortje geweest. Hoe heet het ook alweer? Zo'n gospelkoor, inderdaad. Ik, ik richt me naar, uh, naar Wim Oude Wierning. Die zit er klaar, want we gaan het uh, met hem hebben over een hele bijzondere stunt. Dit nummer werd onlangs ontdekt door BNR-presentatrice Petra Grijzen. En alle besproken links staan, u raad het al, op de website... onder het kopje tijdgeest. Want... Mario Wat is de stunt? De stunt is dat een elektronica-gigant auto's gaat verkopen. Of zelfs al verkoopt. Nou, het moet toch niet veel gekker worden, Wim? Nee, het lijkt een beetje een dolle situatie. Dat je naar de Mediamarkt gaat en dat je daar een Fiat gaat kopen. Dat is op dit moment een stunt. Ja, het loopt maar een paar dagen. Het is een 1-2-tje tussen zowel Mediamarkt die wat meer publiciteit en wat meer aantrekkingskracht zoekt... en Fiat die ook wat meer aandacht wil. Want je weet, in de auto-industrie gaat het niet zo geweldig worden. Is het het begin van een nieuwe beweging? Kopen we straks allemaal auto's in de mediamarkt? Ik, ik denk van niet. Het is iets wat sommige mensen al jaren roepen. van ja Waarom niet gewoon uit het schap een auto kopen? Waarom moet je naar die dealer toe? Maar het is toch een beetje te gecompliceerd. Een auto is toch een vrij duur duurzaam ook uh, op je product, een consumentengoed, uh, waar je heel veel accessoires op bij komt. Er zit heel veel emotie bij. We, het is niet een ding wat je zo in een doos meepakt naar huis. Dus ik denk dat dat uh, niet gaat uh, gebeuren. Maar uh, voor Fiat is het uh, vooral uh, dus een en Net zoals dat Renault een paar maanden geleden met Groupon ook zoiets gedaan heeft. Om maar op een andere manier uh, in de picture te komen. En waar, waar moet je dan naartoe uh, met die auto? Op het moment dat, dat er wat aan is? Ja. Uh, garantie blijft gewoon. Het is een nieuw product, een nieuwe auto. Goed. En in dit geval uh, staan uh, de importeur en de dealers die staan er ook achter. Dus wat dat betreft uh, hoef je niet bang te zijn voor je garantie. Uh, dat is, uh, dat is wel, uh, wel afgedekt. Maar jij zegt dus: het gaat niet werken. Dit, dit, wordt geen, dit is hoger dan stunt. Maar het wordt geen uh, nieuwe beweging. Want uh, het klinkt allemaal niet onlogisch natuurlijk. Want nee, een brood koop je niet alleen bij de bakker. Nee. Dat is zo. Het, uh, het is alleen wel dat Brussel heeft met de auto-industrie een, een, een, zeg maar een overeenkomst, een, een, een speciale groepsvrijstelling, waarbij de auto-industrie uh, de distributieregels voor nieuwe auto's vaststelt via een dealerkanaal. Uh, dus wat dat betreft is, de, is daar ook niet zoveel interesse voor om het op die manier te doen. Maar het is wel zo dat er uh, heel veel uh, nieuwe auto's in het kanaal zit, in de pijplijn zitten. bijvoorbeeld een, een grote dealer die failliet gaat of die met grote voorraden voor het eind van het jaar zit, die die nog weg wil hebben. Dat zijn nieuwe auto's, die komen vaak bij uh, zeg maar, uh, grote handelaren terecht yeah. en die willen nog wel eens via, uh, via uh, supermarkten zo'n deal doen. En dat is in België gebeurd met Kolruyt, uh, met groot, uh, uh, groot warenhuis in, in België, die samen met Karel Cardoen in Antwerpen die werkelijk honderden nieuwe auto's heeft staan... maar je moet gewoon de kleur nemen die daar staat en de uitrusting... en daar krijg je wel de korting op en de garantie. Maar je hebt niet de keus. Je, je neemt de auto zoals die daar staat. En daar zit wel een, een beetje speling in en een beetje activiteit in. Dus het gebeurt al in landen om ons heen? En vooral in, in België, maar ook in Engeland. Via, via bijvoorbeeld de leveranciers van uh, autoaccessoires... Uh, uh, een soort Helforce-achtige bedrijven... die willen ook nog wel eens nieuwe auto's uh, in de aanbieding doen. Gaat Fiat dat vaker doen, denk je? Nee, ik denk het niet. Ze, ze hebben deze actie uh, voor de uh, zeg maar, uh, tweede helft van deze week... tot en met zaterdag gepland. En, nou, als het 200 auto's verkopen, zijn ze hartstikke blij. Uh, het zijn allemaal witte Fiat Panda's. Uh, en, uh, eigenlijk is de actie zo. Je koopt een TomTom uh, een -tom bij de mediamarkt... Ja. en je krijgt er een Fiat met korting bij cadeau. Dat is de actie, een hele vreemde constructie. En dan betaal je ongeveer 8000, uh, 8000 euro. 2500 euro voordeel. Maar bij de dealer krijg je ook zo'n voordeel wel als je uh, daar naartoe gaat. En hij heeft toevallig volgende week ook weer zo'n actie lopen. Het is, het is meer aandacht trekken dan... Uh, Weinig prijsverschil. Uh, niet zoveel prijs verschilt, is meer aandacht trekken en, en publiciteit stunt... dan dat het een, uh, een strategische verkoopmethode is op de lange termijn. En staan die auto's bij de voordeur in de mediamarkt? Of moet je eerst het hele bedrijf doorkruiden? Uh, die staan dan bij de voordeur. Daar is ook iemand van een lokale dealer aanwezig, natuurlijk, om vragen te beantwoorden. Want het gaat toch wel, dan moet toch wel getekend worden, het moet allemaal afgehandeld worden. Het zijn auto's in principe uit voorraad, ze zijn allemaal wit. Maar zelfs uit voorraad betekent dat, je, uh, dat ze bij een distributiecentrum... ergens in België staan of zo. En dan duurt het toch nog drie weken voordat jij ermee weg kan rijden. Oh, ze staan er helemaal niet. Ze staan er, ze staan er, het ex er staat wel een exemplaar... maar je kan er niet meteen mee wegrijden. Want je moet natuurlijk uh, verzekering, belasting, ja, ja. Uh, kenteken, uh, betalen. Uh, Afijn, vrij veel romslomp. Even naar het nieuws van deze week, de kabinetsplannen. We Horen veel over zorgpremies, over nivellering... maar hoe komt de automobilisten vanaf? Nou... Eigenlijk wel goed. Het is uh, heel stil daaromtrend. De, de kilometer, uh, kilometerbeprijzing dat is op de lange baan geschoven, dat hoeft er geen naaldetel te zijn. Maar bijvoorbeeld ook die forensentax, uh, die, uh, die is van de baan. Dus die automobilisten, uh, ja, die komt er eigenlijk goed mee weg. De hele branche komt er goed mee weg. Behalve dan die uh, oldtimers, waar dan al een tijd over gesteggeld wordt... van moeten die nou wel of niet uh, wegen belastingbetalers betalen. Ze hebben sinds 1994 een vrijstelling. En dat is toen bedoeld om het, zeg maar, het mobiele erfgoed... In stand te houden. Een soort stimulans dat die mensen die die auto's hebben. niet te veel kosten maken. en af en toe een stukje kunnen rijden. Maar goed, daar is dus de laatste jaren. behoorlijk, ik wil niet zeggen misbruik van gemaakt. want het, het is wel uh, legaal geweest. maar oneigenlijk gebruik van gemaakt. Ja. mensen die auto's uit Duitsland haalden. omdat die daar niet meer in de binnensteden mochten komen. En in één keer is dat geëxplodeerd. En uh, toen heeft men gezegd, op milieugronde, ja, dat kan niet meer. We gaan, uh, we gaan daarop toch weer motorrijtuigenbelasting heffen. Maar uh, daar zijn de liefhebbers, de echte verzamelaars, uh, de klos natuurlijk. Het is een beetje klein leed vergeleken met het hele zorgstelsel-discussie uh, uh, op het ogenblik. Maar het is toch heel vervelend dat mensen echt voor hun laatste centen... mooie oude auto's van 30, 40 of 50 jaar oud koesteren... dat die ineens volop wegenbelasting moeten betalen... omdat een andere, grotere groep... ...oneigelijk gebruik van de regeling heeft gemaakt. Maar uh, de... bij de Koninklijke Nederlandse Automobilclub... Die, uh, ...die heeft de mogelijkheid om een uh, digitale petitie te ondertekenen. De knak, de www.knak.nl. Dus degene die daar uh, bezwaar tegen maken... ...die kunnen dat niet, niet doen. Dankjewel, Wim Oudewiering. Graag tot volgende week. De tv van vanavond. Aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... gaat NOS-correspondent Ilko Bos van Rosendaal in Hawaii... op zoek naar de wortels van president Obama. Hij sprak onder andere met Obama's halfzus... en een Nederlandse klasgenote uit zijn middelbare schooltijd. Op Nederland 2, om vijf van half tien. Een andere Amerikaanse president is te zien op de Belgische zender Canvas. De val van Richard Nixon in een film van Oliver Stone... met Anthony Hopkins in de rol van Nixon, om tien over tien. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch. We gaan zo meteen even bellen met Jojanneke. Jojanneke -jan, jo van den Berg. Ik zeg, er kunnen niet genoeg van den Berg op de radio. Zo, dat vind ik. Uh, die gaat een nieuw programma doen bij Poont. En de stelling straks om half twee in standpunt.nl... dat vind je ook altijd leuk om even te weten. Ja. Vooral omdat hij een beetje over onszelf gaat, Felix. De publieke omroep wordt te hard getroffen door de nieuwe bezuinigingen. Martijn van Dam, Tweede Kamerlid voor de PvdA, praat met ons mee. Ik kan bellen dus. Ja. Surf naar degids.fm. Felix van den Berg vertrekt.